En eenmaal onderweg moet je genoeg afstand houden, zeggen ze bij de ANWB. Het treinverkeer blijft ontregeld. en rijden geen treinen rond Amsterdam. De NS verwacht dat de problemen rond twee uur zijn opgelost. Alleen tussen Schiphol en Lelystad rijden nog wat treinen. De hinder begon eerder al door een IT-storing... en houdt door het winterse weer de hele dag aan. Het lukt jonge starters beter om een huis te kopen. Volgens de hypotheker komt dat vooral omdat er nu meer goedkopere woningen te koop staan... en starters meer te besteden hebben... Het aantal hypotheekaanvragen van mensen tot 25 jaar is met maar liefst 170% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En Venezuela laat zich niet besturen door een buitenlandse partij. Dat zegt interim-president Rodríguez in een tv-toespraak na de arrestatie van haar voorganger Maduro door Amerika. Rodríguez noemt die actie een schending van het internationaal recht. Maduro werd afgelopen weekend door de Amerikaanse troepen meegenomen voor drugshandel. Wel nog het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen sneeuw. Later op de meeste plekken koude oranje, behalve in de Wadden en in Limburg. En meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. QFK dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging en ook geen flitsers. Ja, dat was het. Ja, ik krijg al jeuk, een dikke tong en buikpijn als ik eraan denk. Zometeen het allergiespel: Eerst Olivia Dean en Man I Need. Sounds bad. Page. Stop making me weak. Sounds bad. het jaar was ik in, uh, in Turkije, even een paar dagen weg. Dat was heerlijk. Het, uh, het was namelijk alweer twee jaar geleden dat ik uh, in het buitenland was. Het enige waar ik dus altijd tegen oploop of tegenaan kijk, nee, Tegen loop, <laughs> loop op vakantie, is het eten. En misschien weet je het al, maar ik ben dus allergisch voor pinda, noten en ei. En als ik dan in een ander land op vakantie ben, ja, dan probeer ik toch altijd het aantal eetmomenten te verminderen, want anders heb ik dus meer kans op een allergische reactie of aanval. Nu heb ik wel altijd manieren om ervoor te zorgen... dat de kans dat het fout gaat toch minimaal is. Kijk, allereerst zoek ik een restaurant uh, uit... die bewuster omgaat met allergieën. Bijvoorbeeld al op de menukaart of dat het ergens staat... Op, op, op, op de website of iets. Als tweede heb ik een allergiekaart gemaakt voor in restaurants. Dus daar staat dus op dat ik allergisch ben... en dat het een dodelijke allergie is. Dus dat er even serieus mee om moet worden gegaan. En als laatste zorg ik altijd voor... dat voordat ik een hap neem en doorslik... ik eerst het eten tegen mijn lip aanhaal... En als ik dan niet daarop reageer... dus als ik geen dikke lip krijg of een dikke tong, dan is het in elk geval niet een hele heftige allergische reactie. Kijk, en je zou denken... nou, als ik dit zo hoor, moet het wel goed gaan. Nee, nee, ook in Turkije ging het mis. Ja, ja, en precies daarom wil ik ervoor zorgen... dat meer mensen bewuster omgaan met allergieën. Zo meteen spelen we het allergiespel. En hierin noem ik een etenswaar. En de vraag is, kan ik dit eten, ja of nee? Mocht je trouwens nou ook een voedselallergie hebben, laat het vooral weten, want dan kunnen we volgende keer jouw allergie onder de loep nemen. Zo meteen dus de opgave: Eerst Mark Amber en Belong Together bij Q Music. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day.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 Sam Veld en Alu Black en Hey San. Ik krijg al wat appjes binnen de Q-app van mensen met een voedselallergie. Thanks daarvoor. Mocht je nou ook een voedselallergie hebben... stuur dat lekker met een berichtje deze kant op... want dan kunnen we volgende keer in het allergiespel jouw allergie onder de loep nemen. Haar naam is Judith en ze heeft een allergie. Nou, een allergie. Het zijn er eigenlijk drie. Ja, precies. Al eet ze iets met pindazij of iets met noot. Dan gaat dat niet zo goed. Nee, dan, dan ga ik, uh, ja, ik ga wel dood. En soms is dat best lastig. Je gaat het zelf zien. Zij noemt zo wat te eten. En dan moet jij het weten. Pizza, pasta, chocola, burgers, brood of brie. Gaat Judith eraan dood of niet? Ja, steeds meer mensen krijgen last van een voedselallergie. En zoals ik net al zei, het is heel belangrijk... om toch wat meer bewustzijn te creëren rondom allergieën. Want het kan al snel fout gaan. Ja, um, ik ben benieuwd of jij een beetje een idee hebt... welke ingrediënten waarin zitten. Daarom dus het allergiespel. En zoals je net wellicht kon horen... Ben ik allergisch voor pinda, noten en ei? Nu en ga ik een etenswaar noemen. En de vraag is dus eigenlijk: kan ik dit eten? Of kan het niet, omdat er dus pinda aan noten en of ei in zit? En het etenswaar deze nacht zijn nachos. Ja, nachos. zitten hier pinda, noten en of ei in... dan stuur je met een berichtje in de q heb niet eten. Dan krijg ik dus een allergische aanval. Epipen in mijn been. Moeten we 1 of 2 bellen. En dat willen we natuurlijk allemaal niet. Zit er geen pinda, noten en of ei in nachos... dan stuur je wel eten. Want dan kan ik er dus uh, nah, lekker van genieten. Uh, ik zou zeggen, doe een gokje. Als ik je straks namelijk terugbel en jij het goede antwoord geeft... dan stuur ik vanavond nog het Q-Prijzenpakket naar je op. Dus ik heb een allergie voor pinda, noot en ei. Zit dat in nacho's, stuur je niet te eten. Kan ik het wel eten, dan stuur je automatisch wel eten. Ja.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 Ik toe de clips af de hart. Ja, ik zeg een hele goede nacht tegen Christian. Goeienacht. Goeienacht. Hé, hey Christian, waar ben jij allergisch voor? Uh, vragen die gesteld worden door mensen waarvan ze het antwoord al weten. Oh, ja, oké. Okay. Uh, noem eens een voorbeeld. Uh, hebben jullie een toilet? <laughs> en dan gaat het over een café waar ze binnenlopen. Oh je, Dat je denkt, ja, uh, logisch. Ja, ja. oké. Okay, ja, ik ja. kan ik me wel wat voorstellen. Ja, ja. Mensen vragen natuurlijk uit beleefdheid, maar eigenlijk denk je, ja, zijn er nou van vragen? Kun je beter vragen waar is het toilet? Precies, of ja. zou ik naar nou het toilet mogen. Want, uh, ja. de eerste, het eerste antwoord wat ik geef is: uh, nee, we doen het hier bij het kasteeltje in de gast. <laughs> Ja, ik snap de irritatie wel. Vooral als je dat de hele tijd uh, naar, je kop gekregen, of, hoe zeg, naar je hoofd geslingerd kreeg. Dan snap ik het wel, ja. Um, Christian, we zitten midden in dat allergiespel. Uh, ik ben dus allergisch voor pinda, noot en ei. En ik gaf je net een zwaar waarbij jij moest raden of, dit wel of, of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht zijn dat nachos. Um, vind je dat zelf lekker? Ja. Ik heb binnenkort ook op mijn menukaart staan. Nachos is uh, naturel. Dan heb je gewoon alleen de tortilla chips zoals de meeste mensen hem kennen. Maar je kan ook no loaded nacho's hebben. En dan wordt het wel gevaarlijk. Ja, ja, ja precies. Met guacamole en weet ik het allemaal erbij. Dan wordt het natuurlijk wel iets groter risico. Ja. Maar uh, ik heb het nu inderdaad echt alleen over de, de, de chipjes, zeg maar. De nacho's. Uh, denk jij dat ik het wel of niet kan eten? Zou uh, het overkomen? Dan kan je het wel gewoon eten. Wel kunnen eten. Oké. Okay. Nou... Christian, je werkt dus in een café, hè? Ja. Ja, ja, ja. Het is wel belangrijk om dan inderdaad vooral dat je mensen op zoek krijgt die misschien ook een allergie hebben. Om het te weten. Christian, je hebt het helemaal goed. Helemaal goed, ja, ja, top. Je hebt, je hebt gelijk. Ja, er zit vooral mais in. En uh, verder niet echt uh, hele heftige bestandsdelen waar ik al erg voor ben. Dus ik kan het gewoon eten. Dus ik kan bij jou gewoon natjes komen eten. Nou, Altijd welkom. Nou, kom ik zeker doen. Waar, waar, waar zit je café? West. Uh, in Wit, oké. Okay, nou, uh, ik kom gezellig tevijder. een keertje langs. Kom ik uh, gezellig even nachos eten bij hem? Ja, ik vind dat als je. Ik, ik zet het overal wel aan. Ja, is goed. Is goed. <grijg> uh, stuur ik jou ondertussen ook even het Q prijsverket op. Dat is helemaal top. Ja, nou, top. Hé, hey, Christian, uh, succes daar en uh, nog een fijne nacht. We hetzelfde fijne uitzending. Dankjewel. Ja, misschien ben jij wel allergisch voor de sneeuw. Weet je, ben je het helemaal zat en vraag je af... ja, hoe kan het eigenlijk dat hier alles stilvalt, qua treinen en zo... terwijl in landen als Zwitserland ja, de treinen gewoon blijven rijden. Nou, daar ben ik dus even ingedoken... en ik ga je zo meteen vertellen hoe dat zit. Eerst Sambur, 12 to 12, bij Q-Music. with just how we got into this mess got so aggressive i know we meant our good intentions so pull me closer why don't you pull me close why don't you come on over i can't just let you go oh baby why don't you just meet me in the middle i'm the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 Tot like bijna wel op het einde van de wereld. Hè? Ja, heel het land in reppen roer door het weer. En zoals je wellicht al hebt meegekregen, deze ochtend code Oranje. Ja, opnieuw sneeuw verwacht. En voorlopig zijn we er ook nog even nog helemaal niet klaar mee. Uh, vandaag zag ik ook um, een, een live blog, die zat ik te lezen, met als titel sneeuw. Ja, allemaal koppen kwamen voorbij met uh, bijvoorbeeld uh, wegenwacht verwacht morgen kleine 5000 pechmeldingen. Strooizout raakt op in meerdere gemeenten. Schiphol schrapt morgen weer 600 vluchten. En ook morgen minder treinen vanwege sneeuw. Ja, nu moet ik toch be bekennen en misschien dacht jij dit ook wel. Hoe kan het nou dat het één keer sneeuwt in Nederland... en gelijk ligt alles plat, terwijl er in Noorwegen en, en Zwitserland... wel treinen rijden met een, een dik pak sneeuw. Nou, ik ben er even ingedoken. Ja, en eigenlijk is het best logisch... Uh, in Nederland valt er maar een paar dagen in, in, in een paar jaar een goed pak sneeuw. En in Zwitserland is dit elk half jaar ongeveer wel zo. Uh, dus ook niet heel gek dat Zwitserland dan een groot deel van het belastinggeld investeert... in het sneeuw en de ijsbestendig maken van de treinen en de dus rails. En voor Nederland ja, dat zou toch vrij onlogisch zijn om dit te doen. Want ja, dan investeren we enorm veel geld voor maar een paar dagen sneeuw... wat eens in de zoveel tijd maar voorkomt. En daarbij zorgt dat natuurlijk ook weer voor een, een duurder treinkaartje. Dus hoe klaar we er misschien ook mee zijn... en hoe vervelend het ook is... laten we vooral een beetje genieten. Weet je, van de mooie plaatjes van het uitzicht. De sneeuwpoppen die we kunnen maken. En ook nog een voordeel. We hebben een goede smoes als we ergens te laat komen. Weet je wel, terwijl we eigenlijk nog snel een kopje koffie naar achter gooien. Of een, een overhemd aan het strijken zijn. Uh, of TikTok aan het scrollen zijn op het toilet. Uh, in mijn bed? Of in je bed ligt er, inderdaad. Weer in een bericht van mijn ex...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 Oh, daar is Damiano de Viet het misschien niet helemaal mee eens dat Brianna de only girl in the world is. Want voor hem is er maar één vrouw die er toe doet: en dat is zijn vriendin, Dove Cameron. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen, verloofde. Ja, Damiano is op één knie gegaan voor zijn liefje. En gelukkig begint het jaar goed voor hem. Want ze zijn natuurlijk: ja, dit is Damiano de Viet bij Q. You look like someone, I know. I have nothing but Thieves en overkant. het verboden, verboden woord. Vanaf maandag 7 uur s ochtends mogen alle Q-DJ's één woord niet meer zeggen: het verboden woord. En dit jaar is dat het woord: beetje. Ja, hoor je vanaf maandag een Q-DJ het woord: beetje zeggen? Druk dan op de rode knop in de q -music app. Kom je dan in de uitzending dan weer je een lekker bedrag van 500 euro. Deze week is mijn lieve Q-collega Joost Winkels alvast even... aan het inventariseren bij allerlei Q-djs... wie zij denken dat het het slechtst en het best gaat doen. Deze avond belde Joost mij en toen gaf ik dit antwoord. Wie gaat het nou eigenlijk het vaakst zeggen, denk jij? Uh, ja, het wordt een beetje ongezellig gesprek gesprek nu... maar ik, ik denk dat jij het het vaakst gaat zeggen. Uh, hoe vaak ga ik het zeggen dan? Uh, ik denk uh, 21 keer. 21 keer? ja. Maar even over jou. Hoe vaak denk jij dat je het gaat zeggen? Ik denk dat ik het zes keer ga zeggen. Ik denk zes dat ik het keer. echt heel goed ga ik, ga... ik ga het wel goed doen, denk ik. Oh Ja, Ja, ja dit jaar zal Joost Winkels bovenaan The Wall of Shame eindigen. Dat, dat, dat denk ik echt. Dat kan niet anders. Nu heb ik mezelf wel wat druk opgelegd. Want ik denk dus dat ik het goed ga doen. Maar ja, dat moet ik nog wel even zien te bewijzen dan natuurlijk. Ja, of dat zo is, dat ga ik morgen even testen. Want dan wil ik alvast even, ja, even gaan proefdraaien. Weet je, kan ik alvast een beetje kijken hoe ik het uh, hoe ik het er vanaf breng. Oh, ik zei het hè. Oh.